Er zitten heel wat rare types op zo'n schip. En ze komen overal vandaan. Daar was de eerste stuurman. Starbuck. Een strenge kerel. Ligt dat anker. Aan het spil, bloed en donder hijst die zeilen. Land van te doen je aan de wal. Hier op zee steek je je handen uit de mouwen. Begrepen? En je had de Duitse. Een soort geleerde. Bijgenaamd schellevis. Met zijn hoge, snerpende stem. Die potvis is een soort wallenvis. En de wallenvis heeft... Veel water nodig. En daarom zwemt hij in die oceaan. Want in die oceaan is veel water. En daarom gaan wij naar de oceaan. <lacht> ja, ja. Verder was er een Indiaan, een Afrikaan en een arme Timmerman uit Sicilië. Uh, ik, heb, uh, ik heb een, een vrouw, een, een, een, een 17 kinderen en een grote schoonmoeder. En ik heb de zee, die mare. ...en dan nog een dronken kok uit Brugge. De lucht bevordert de nietlust. Het is eigenlijk daarom dat ik hier ben. Maar de vreemdste van het hele stel kwam ik tegen in het voorronden... ...daar waar de bemanning slaapt. Stel je voor, ik ga door het dekluik naar beneden. Ah? Het is schemerdonker. Ik ben op zoek naar een slaapplaats, een kooi. Een kooi is de enige plek aan boord die een beetje van jezelf is... De bedden staan dicht tegen elkaar aan. Twee rijen hoog. Op de tast zoek ik een matras die nog niet bezet is. Deze lijkt nog vrij. Alleen, wat is dat? Een houten poppetje. Ik staar hem in mijn hand. Dan plotseling hoor ik schuin achter mij iemand ademen. Voordat ik me om kan draaien, grijpt hij me vast. Hij smijt me op bed en hij begint woest te brullen. Jij ja, ja, dief, wat moet jij hier blijven? Voor me staat een enorme kerel. Zijn halfnaakte lijf van top tot teen bedekt met de meest bizarre tekeningen. Het ziet eruit als een grof gehaakt hemd met grote vierkanten. Ook zijn blote benen zijn bedekt met zwarte tekens. Alsof er een troep donkere kikkers bezig is langs de stammen van twee jonge palmbomen omhoog te klimmen. Maar het meest gruwelijk is zijn gezicht. Dat kale purperachtige hoofd ziet eruit als een beschimmelde doodskop. Zijn wangen, zijn neus, zijn voorhoofd, zijn hele gezicht. is getatoeëerd. Hij strekt een arm naar mij uit. Jojo is van mij. Wie? Oh, oh ja, hier. Ik ik, ik, ik, ik, ik. ik zocht een slaapplek. Slapen? Hier? Bij mij? Nou, nee, uh, dank je. Ik. Uh, Jij boven, Kwee beneden. Ah, op die manier. Uh, nou, uh, graag. Kwee uh, Kwee. Vriend! Uh, zeg maar uh, Ismaël uh, vriend. Vriend, jawel. Deze vreemde gast werd mijn kameraad. Hij zag er gevaarlijk uit, maar het was de beste vriend die ik me aan boord kon wensen.